5 Uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Turks parlement geeft toestemming voor ingrijpen in Syrië. Nog eens 150 mensen ziek door salmonella zalm. En Marokko houdt abortusboot tegen. Het Turkse parlement heeft de regering toestemming gegeven om militair in te grijpen in Syrië als dat nodig is.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 De opa van de familie is veroordeeld tot een half jaar cel omdat hij met het slachtoffer heeft gevochten. De veroordeelde mannen hadden ruzie met de familie van het slachtoffer. In een winkelstraat in Zwolle schoot een 19-jarige zoon de jongen van dichtbij neer. Zijn vader had hem daartoe aangemoedigd. De rechter vindt dat hij daarom net zo'n zware straf verdient als zijn zoon. De twee moeten het slachtoffer ook een schadevergoeding van 31.000 euro betalen. De 17-jarige jongen werd vier keer geraakt. Hij raakte blijvend verlamd. Nog eens 150 mensen hebben gemeld dat ze ziek zijn geworden... door het eten van gerookte zalm van vishandelaar Foppe uit Harderwijk. De zalm is besmet met de zeldzame Salmonella Thomson bacterie Het RIVM vermoedt dat duizenden mensen sinds juli ziek zijn geworden... na het eten van gerookte zalm, maar niet alle slachtoffers melden zich. Een infectie kan leiden tot koorts, diarree, misselijkheid en buikkrampen. Alle besmette zalmproducten zijn inmiddels uit de winkels gehaald. Vier partijen in de Tweede Kamer proberen het deelakkoord tussen VVD en PVDA aan te passen. CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks dienen voor zo'n 200 miljoen aan wijzigingsvoorstellen in op de begroting voor volgend jaar. Ze willen onder meer invoering van een laag BTW-tarief in de bouw... en ze willen de bezuinigingen op de kinderopvang voor een deel terugdraaien. Verder vinden ze dat goedkope leningen voor het isoleren van huizen weer mogelijk moeten worden.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 De man van 21 zou in zijn dagboek zijn bewondering hebben uitgesproken voor de daders van het bloedbad op de Columbine High School in de VS in 1999. Daarbij kwamen 15 mensen om het leven. Minister De Jager spreekt tegen dat de strengere regels voor banken de kredietverlening aan bedrijven in gevaar brengen. Hij reageert daarmee op een noodkreet van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Die zegt dat banken door alle nieuwe regels minder kredieten verstrekken. Ook de jager maakt zich zorgen over de kredietverlening, maar volgens hem zijn de strengere regels niet de hoofdoorzaak van het probleem. Het komt vooral doordat banken, in de nasleep van de crisis, snelle risico's zien en daarom terughoudend zijn met het geven van krediet, zegt hij. VNO-NCW hekelt ook de bankenbelasting. De jager zegt daarover dat die belasting niet wordt afgeschaft. De abortusboot van Women on Waves wordt tegengehouden bij de haven van Smeer in Marokko.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 Een student van de Hogeschool Rotterdam is van school gestuurd... omdat hij zijn stage compleet heeft verzonnen. Het deed alsof hij stage liep bij een bedrijf, maar in werkelijkheid was hij er nooit geweest. En het stageverslag zoog hij uit zijn duim. Het is de eerste keer dat de Hogeschool Rotterdam een student voor straf uitschrijft. De school wil vanwege de privacy niet zeggen over de identiteit van de student... en ook blijft geheim welke opleiding hij deed.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 Aan WB, Verkeersinformatie, het is een vrij normale avondspits. De meeste files staan rondom Rotterdam. Rond Amsterdam valt het wel mee met de aantal files. In totaal nu 120 kilometer. Een paar dingen vallen op. Op de A13 Den Haag-Rotterdam komt weer schot in de zaak. Bij Delft-Zuid nog 4 kilometer. Op de N15A15 maasvlakte Rotterdam is het aanschuiven. Tussen Rozenburg en Vaanplein langzaam rijden over 14 kilometer. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen de Knopende ketelplein en Terbrechtseplein 7 kilometer. Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over.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 Radio 1 Journal met Lucella Carasso en Tim Overduik. Goedemiddag, zeven minuten over vijf. Zo meer over de goedkeuring van het Turkse parlement om acties uit te voeren in Syrië. Behalve over een regeerakkoord wordt er binnen VVD en PvdA natuurlijk ook al druk gesproken... over de verdeling van de ministeries. Wie wordt genoemd? Wie zien wij straks op het bordes staan? Wilma Borgman, jij volgt de VVD. Uh, waarschijnlijk is het voor Rutte niet al te moeilijk. Welke bewindslieden gaan door? Nou ja, met een slagje om de arm natuurlijk, Lucella. Want uh, die formatie moet wel eerst even lukken. En dat kabinet moet er echt komen. Uh, maar binnen de VVD circuleert er een uh, hardnekkig lijstje met name. Waar veel bekende mensen op staan. Natuurlijk Rutte zelf uh, als premier. Edith Schipper staat daarop. Melanie Schultz van Hagen. Uh, Henk Kamp, nu, die nu informateur is, die staat ook op dat lijstje. Fred Teve ook. Um, kijk, het is dus een groepje mensen dat uh, eigenlijk net goed en wel begonnen is als minister. Die zitten er sinds 2010. Zijn inmiddels op elkaar ingespeeld. En dat is belangrijk, want dat nieuwe kabinet moet um, in ieder geval stabiel zijn. We hebben Rutte afgelopen zaterdag die voorwaarden hoorden noemen. Um, als het even kan, moet dat nieuwe kabinet de zittingsperiode volmaken. En dat kan alleen maar als um, mensen goed met elkaar overweg kunnen. Als mensen elkaar um, vertrouwen en elkaar wat gunnen. En uh, in staat zijn om een hecht team te vormen. Ja, maar, maar welk uh, uh, plaatje? Want ik zit te denken bijvoorbeeld Stef Blok. Die, die zal er wel bij komen. Uh, Stef Blok zal er wel bij komen. Die uh, is natuurlijk nu fractievoorzitter. Maar die zal uh, niet een nieuwe periode als uh, fractievoorzitter uh, gaan dienen. Is de verwachting. Hij wordt genoemd volgens diezelfde hardnekkigheid als uh, minister. Bijvoorbeeld op het departement waar nu Maxime Verhagen zit. Economische zaken, landbouw en uh, innovatie. En even hardnekkig als het gerucht dat Blok overstapt naar het kabinet. Is het gerucht dat Halbe Zelstra, die nu staat... De secretaris is van Cultuur. overstapt naar de fractie om de plek van blok in te nemen. En als we even naar de wat ouderen uh, kijken in het kabinet, en Roosentaal opstelten. Ja, nou ja, van Roosenthal uh, wordt gezegd dat zijn kabinetsperiode... nou niet een uh, bijzonder indrukwekkende is geweest. Um, hij is ook al behoorlijk op leeftijd. Dat geldt ook voor Ivo Opstelten. Uh, Opstelten heeft wel gezegd dat hij heel graag nog een periode door wil. Dat zou ook zomaar kunnen als het huidige ministerie... Uh, waar Opstelten zit, Veiligheid en Justitie, als dat in VVD-handen blijft... dan zou ook Opstelten daar nog een periode minister kunnen zijn. Want hij ligt heel goed bij de achterban. Zijn band met Rutte is ook uh, goed, dus dat vertrouwen criterium daar wordt dan ook aan voldaan maar um, opstelt is nog een jaar ouder dan roosentaal en die zou aan het einde van de volgende kap binetsperiode de zeventig uh, dik gepasseerd zijn. En het zou ook nog kunnen dat um, Fred Teven, die nu staatssecretaris is... op dit de departement, doorstroomt naar een uh, ministerspost bij Justitie. En hoor je helemaal geen nieuwe namen? Uh, nou, niet bij de ministersploeg. De verwachting is niet dat bij de ministers van de VVD uh, verrassende namen zullen zijn. Wel bij de staatssecretarissen? Daar, daar hoor ik nog heel weinig over. Oké, okay. dank je Wilma. Gaan we van de VVD naar de PvdA en natuurlijk dan naar Wilco Boom... die bij deze partij zijn licht heeft opgestoken. Wilco, laat het eerst even hebben over Diederik Samson. De vraag natuurlijk, blijft hij in de Kamer? Ja, dat, dat lijkt me wel. Hij kan daar het politieke gezicht van de Partij van de Arbeid zijn en blijven. Zoals Frits Bolkenstein dat in de jaren negentig voor de VVD deed... met heel veel succes. Uh, Samson heeft ook uh, in alle toonaarden gezegd dat hij in de Kamer zal blijven. Nou deed zijn voorganger Wouter Bos dat destijds ook. En die kwam daarop terug. Maar van Samson verwacht ik dat hij zijn woord gaat houden. Want er is helemaal niks dat op het tegendeel wijst. Dat is wel een Samson om mensen uit zijn partij naar het kabinet te sturen. Heb jij een lijstje? Ja, uh, Jeroen Dijsselbloem, mede-onderhandelaar in de formatie. Die wordt uh, naar verwachting de vicepremier. En mogelijk minister op Binnenlandse Zaken of op Financiën. Kijk, hij maakt nu de onderhandelingen mee. Uh, en hij kent dus alle in zijn outs voor het regeerakkoord. En daarom is hij ook belangrijk dat hij straks uh, een belangrijke positie... in dat kabinet krijgt. Nou, een andere zekerheid is naar alle verwachting Frans Timmermans... op Buitenlandse Zaken. Daar gaan ze ook bij de VVD al van uit... dat deze voormalige staatssecretaris nu minister gaat worden. En Ronald Plasterk, oud-minister van Onderwijs... wordt waarschijnlijk ook minister. Maar hoewel hij financieel woordvoerder is... zal dat niet op financiën zijn. Vriend en vijand zijn het erover eens... dat hij daar eigenlijk toch net iets te weinig kennis van heeft van financiën. Hij kan terug naar onderwijs. Uh, hij kan ook bijvoorbeeld minister worden op economische zaken en landbouw. En dan zijn er nog een paar interessante namen die de ronde doen. Namelijk Martin van Rijn. Hij is de CEO van PGGM, het Pensioenfonds voor de Zorg. En hij is ook oud-topman op een reeks ministeries. En die zou ook zomaar minister kunnen worden voor de Partij van de Arbeid. Net als de Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher. Die kan naar financiën en naar onderwijs. En niet te vergeten CPB-directeur Koen Teulings... die ook minister van Financiën zou kunnen worden. Maar op hem schijnen ze bij de VVD niet zo heel erg dol te zijn. Nee, er wordt niet alleen de namen meegeschreven, Wilkom, maar ook even meegeteld. Zes mannen. Ik heb uh, Diederik Samsom wel eens wat horen zeggen... over vrouwen in zijn toekomstig kabinet. Ja, dat heb je heel goed. Het zijn heel veel mannen. En dat wordt voor Samsom dus een hele puzzel. Want hij heeft beloofd dat er net zoveel PvdA-vrouwen als mannen... het kabinet in kunnen. En dat zei hij onlangs nog in een televisiedebat. Wij zijn ervoor om uh, zoveel mogelijk die representatie van het Nederlandse volk overal te laten terugkomen. Dus aangezien het Nederlandse volk voor de helft uit vrouwen bestaat, bestaat onze kamerfractie voor de helft uit vrouwen. En streven we er ook echt naar om dat ook op kabinetsdeelname op precies dezelfde wijze te doen. Hè? Voor de duidelijkheid, het PvdA-aandeel in een mogelijk te vormen kabinet bestaat voor de helft uit vrouwelijke ministers. Daar zal ik het uiterste voor doen, ja. Ja, en in dat verband wordt heel vaak de naam genoemd van Jetta Kleinsma... de nummer twee op de lijst. In mindere mate oud-fractievoorzitter Mariette Hamer. En van buiten bijvoorbeeld oud-minister Guusje Terhorst... oud-staatssecretaris Jet Bussemaker. En als buitenstaanders nog Rinda den Beste. Zij is nu wethouder voor de PvdA in Utrecht en de voormalige partijvoorzitter Lilian Ploemen, die zomaar staatssecretaris op ontwikkelingssamenwerking zou kunnen worden. Tot nog even terugkeren bij de eerste naam die je noemde van de man... Dijsselbloem als vicepremier. Vind je dat verrassend? Uh, Integendeel. Uh, als de politiek leider van de PvdA in de Kamer blijft... dan moet de vicepremier van zijn partij een vertrouweling van hem zijn. En dat is het geval. Samson en Dijsselbloem zijn met partijvoorzitter Hans Peckman drie handen op één buik. Ze kunnen hem met elkaar lezen en schrijven. En door het aandeel van Dijsselbloem in de onderhandelingen ontstaat er als het goed is ook een soort vertrouwensband tussen hem en premier Rutte. En dat is ook noodzakelijk om van het kabinet een succes te maken. En het zou dus eerder verrassend zijn als Dijsselbloem geen vicepremier zou worden. Met potlood is daarmee het bordes ingetekend. Ik ben aandruk met potlood. Wilco Blom, Boom en Wilma Borgman. Dank jullie wel. De Tweede Kamer wil iets doen aan erfenissen die verkeerd uitpakken voor nabestaanden. Door de financiële crisis erven mensen soms een huis met een restschuld. En dan krijg je schuldeisers achter je aan. De Universiteit van Nijmegen heeft vandaag een rapport aan de Kamer gepresenteerd. met voorstellen om dit te voorkomen. CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt houdt zich al een lange tijd bezig met deze materie. Goedemiddag. Goedemiddag. Zit er iets bruikbaars tussen, tussen die voorstellen, wat u betreft? Ja, als je dan drie voorstellen en die lijken heel bruikbaar. Het probleem is dat je um, heel gemakkelijk erfgenaam wordt in Nederland. Dus als iemand overlijdt en je betaalt wel per ongeluk een rekening... of je gaat het huis opruimen en stuurt een paar spullen naar de kringloop... dan heb je in Nederland um, de erfenis helemaal aanvaard. En um, misschien weet je dan helemaal niet dat er schulden in zitten. En het gebeurt natuurlijk steeds vaker dat er ook negatieve erfenissen zijn. Bijvoorbeeld omdat het huis veel minder waard is uh, dan waar mensen voor gekocht hebben... en er nog een hypotheek op rust. Dus in andere landen, um, ja, of je bent automatisch uh, aanvaard je beneficiair. Dat betekent dat um, uh, eerst uh, een hele lijst gemaakt wordt wat er allemaal in de erfenis zit. En als het dan negatief aan het uiteinde is, dan zijn het uh, schuldeisers die gewoon wat minder krijgen. En u, maar, u bedoelt goed, negatief, dat wil zeggen dat er meer schulden zijn dan bezittingen? Ja, als er, als er meer schulden zijn dan bezittingen... Ja, dan zijn de schuldeisers die hebben dan uh, taal van rekening. In Nederland gebeurt er nog wel eens dat mensen per ongeluk dus aanvaarden en dan eigenlijk tien uh, of twintigduizend euro schuld uit de erfenis krijgen. En dat wil je voorkomen. En daarom hebben we als CDA daar al een keer of drie kamervragen over gesteld. En we zijn heel blij met het onderzoek dat gewoon drie mogelijke manieren geeft om ervoor te zorgen dat mensen niet meer per ongeluk een ergenis aanvaarden. Ja, want u heeft het dus over dat de beneficiair aanvaarden... wat automatisch zou moeten. Wat, wat kan je nog meer verzinnen? Wat hebben ze u nog meer aangereikt? Het tweede wat ze aanreikt is zeggen van... nou, zorg maar gewoon dat je de eerste dagen... dat je dat, dat besluit pas na een aantal weken neemt. Dus ja, hè, want soms moet je een kamer al binnen een dag opruimen... en doe je per ongeluk dingen. Maar zeg gewoon, na vier weken neem je dat besluit... en zolang je niet al te rare dingen gedaan hebt... Als je de hele inboedel wegneemt en de, en de, en de, en de goud, dan, dan heb je natuurlijk aanvaard. Maar als je gewoon normaal handelt, dan maak je dan een besluit of je beneficiair aanvaardt of niet. En het derde dat ze voorstellen is uh, dat als er uh, uh, na een hele tijd in één keer een schuld uh, uh, uh, boven water komt, dat het nog nergens een grote schuld is, dat je dan de mogelijkheid hebt om alsnog beneficiair te aanvaarden. Dus dan alsnog te zeggen, ik ga niet met mijn vermogen gerand staan voor je erfenis. Dus ik kan alleen iets krijgen als positief is en niet als is. Dus dat je dan nog een soort uh, ja, spijt uh, op hebt. hebt. Ja, ik, ja, ik zit nog wel even te denken aan de positie van, van de banken. Want uh, stel dat iemand besluit ontzettend veel schulden te maken... in de laatste twee, drie jaar van zijn leven. Hè, verwacht dat hij nog niet zo lang te leven heeft schulden nee. maakt. En dan op een akkoordje gooit met, uh, met zijn erfgenamen. Die zien, die zien van die erfenis af. Dan zitten de banken natuurlijk wel met een probleem. Nou kijk, Als hij toch een akkoordje gooit op dit moment, hebben de banken het probleem ook al. Want uh, als hij heel slim is, dan fluistert hij het nu ook zijn erfgename in. En ten tweede, het is toch echt aan de bank om te bepalen of ze u die leningen verschaffen of niet. En um, het is heel raar dat de bank u een lening En als u overlijdt, dan bestaan in één keer al uw kinderen en kleinkinderen garant voor u. Dat is heel Ja, ik moet er voor ook bank. niet aan denken. Maar... En het is nog nee, ik ook niet. <laughs> ik wil dat ook maar puur als theoretisch voorbeeld hebben. Maar je wilt er dus wel ook... wat aan doen. U hebt er al regelmatig Kamervragen over gesteld. Afgelopen april heeft de NOS erover bericht. Nu is dat onderzoeker. Ja. Hoe eenvoudig is het dan om de wet al dan niet te kunnen repareren? Nou ja, wetwijzigingen duren sowieso al een jaar tot anderhalf jaar. En daarom ben ik blij dat... En ik heb eerst de voorkeurscampagne moeten voeren om er in die Kamer te komen, zoals u misschien weet. Dus dat is de afgelopen zomer nog niet gelukt. Maar het najaar wil ik samen met mijn collega Peter Oskam van het CDA... Wil ik een initiatief nemen. Dus ik wil morgen gewoon eens een reactie van de regering vragen op deze drie voorstellen van wat volgens hun uitvoerbaar ook is. Want dat is ook echt belangrijk. En um, ja, dan willen we gewoon kijken wat we kunnen doen. In die tussentijd moeten mensen vooral heel erg oppassen als ze um, uh, erven. Dus even helemaal niks doen. En even iemand raadplegen die er verstand van heeft. Uh, want uh, het zal niet lukken om een wenswijziging binnen, binnen een paar maanden te regelen in Nederland. Ze kunnen u altijd mailen, denk ik. CDA Tweede Kamerlid Pieter Omzicht, Dank u wel. Graag gedaan. En blijf leven. Dol, dwaas, wat is dat toch met kooplustige vrouwen? Ja, Lucilla, wat is dat toch? De uitverkoop maakt heel veel los. Dat straks. Zeker, zeker. Jolande van de Velden bij de ANWB. De avondspits is eigenlijk heel normaal, niks bijzonders. De meeste vertraging bij Rotterdam en daar valt eigenlijk wel de NA15 op. Dat is de langste file eigenlijk van vanavond. Dat is van Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Knopend Vaanplein is het langzaam rijden en stilstaan over 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Een eventueel volgende aanval van Syrië op Turkije... kan en mag voor het Turkse leger reden zijn om Syrië vervolgens binnen te vallen. Dat heeft het Turkse parlement vanmiddag besloten. Aanleiding is de beschieting van gisteravond vanuit Syrië. De granaten kwamen terecht op Turks grondgebied. Vijf burgers kwamen daarbij om het leven. Dus Turkije heeft de beschieting met mortieraanvallen beantwoord. In Istanbul, onze correspondent Bram Vermeulen. Bram, wat gaat dat betekenen, deze beslissing van het Turks parlement? Ja, nou, de Turkse regering en parlement onderstrepen samen... dat dit vooral geen mandaat voor oorlog is... maar moet worden gezien als een waarschuwing aan, aan president Assad van Syrië... en aan Syrische leger dat verantwoordelijk wordt gehouden voor die aanval. Overigens is daar nog altijd geen sluitend bewijs voor... Uh, maar Turkije wil in elk geval laten zien dat uh, ja, de, de, dit soort acties niet tolereren. En het is vooral belangrijk voor de regering hier uh, ja, te laten zien dat ze niet helemaal machteloos toekijken... terwijl er nu ook Turkse burgers slachtoffers worden van Syrische mortieren. In feite moet je dit zien als de veiligste methode, het veiligste antwoord. Want je schiet namelijk met artillerie van grote afstand... Uh, richting een paar stellingen van het Syrische leger. Er is geen land in het westen dat daarover zal klagen... maar je hoeft tegelijkertijd ook niet je grondgroepen uh, de grens over te sturen... en, uh, en in gevaar te brengen. Ja, een wettelijk mandaat voor eigen gebruik. Als je dan kijkt naar die aanvallen ja. van gisteravond van vanochtend... Uh, ja. heeft Turkije sinds zeg maar, het middaguur nog nieuwe aanvallen uitgevoerd? Nee, die, uh, die artilleriebeschietingen zijn echt uh, van, vanochtend uh, heel zwaar geweest... en gisteravond uh, heel zwaar, maar daar is het voorlopig bijgebleven. Wat natuurlijk interessant is om te kijken of dat allemaal zomaar kan. Want er is niet overgestemd uh, in uh, VN-verband of NAVO-verband. Uh, er is wel over gesproken dat uh, de aanval, de monkie-aanval werd afgekeurd... maar niet of Turkije daar ook op deze manier uh, op mocht antwoorden. En uh, ik denk dat uh, de Turken en nu ook het Turks parlement... Uh, eigenlijk uh, leent van een eerdere situatie die al is ontstaan in een ander buurland, in Irak... waar, zoals je weet, het Turkse leger al jaren luchtaanvallen uitvoert, soms met artillerie... soms zelfs met grondtroepen naar binnen trekt. Ook al is dat internationaal rechtelijk helemaal niet afgetimmerd... maar het Westen laat dat toe omdat Turkije zegt... dat ze alleen op die manier daar de Koerdische PKK kunnen bestrijden. En je ziet eigenlijk nu dezelfde soort situatie ontstaan... waarin het Westen zelf niks wil doen in Syrië... en door de vingers ziet wat Turkije dan verder... Uh, op wat voor manier ze dan uh, ook op dit geweld antwoorden. Het wordt door de vingers gezien, het moet maar. Ja, Syrië heeft inmiddels excuses aangeboden aan Turkije, ook op aandringen van Moskou... waarmee ja. de aansprakelijkheid voor de aanval van gisteren uh, wordt aanvaard. Heeft dat impact op de manier waarop ze in uh, Turkije naar Syrië kijken? Ik denk dat uh, hieruit heel duidelijk blijkt dat beide landen geen trek hebben in een, uh, een gewapend treffen. Syrië biedt snel een excuus aan omdat president Assad gewoonweg niet nog een front kan gebruiken. En Turkije heeft geen zin om dit moeras te worden ingetrokken. Bram van Meulen Istanbul, dankjewel. De herdenking van de Belmar-ramp is begonnen. Twintig jaar geleden vloog daar een El Al toestel in twee flats. En Joost van der Kerkhoff is er nu in de Bijlmer bij de herdenking... Joris, we hoorden jou net al even vlak voordat het begon, even voor vijven. Wat gebeurt er nu bij jou? Uh, Kinderkoor van de basisschool Crescendo is aan het uh, zingen. Nadat de voorzitter van het stadsdeel had gesproken en de voorzitter van het groeiend monument. Maar dit zijn die kinderen dus. Witte shirtjes, spijkerbroeken aan en een beetje van links naar rechts huppend. Verbondenheid, kracht en inspiratie. Daar moet het over gaan, werd er in de toespraken gezegd. En de wonden die zijn wel geheeld, maar het litten, litteken blijft uh, nog uh, zichtbaar, zei de voorzitter van het uh, stadstil. En de kinderen buigen nu met hun witte t-shirtjes uh, en gaan zo nog een nieuwe lied zingen. Uh, Peter van der Maat, jij was er twintig jaar geleden bij om er verslag van te doen. Uh, wonden geheeld, litteken zichtbaar. Waar zit het litteken bij jou toen je hier was? Of zag je alleen maar vuur en verder niks? Vuur veel vuur en Een situatie die onwerkelijk was, onwezenlijk was. Die kon je niet voorstellen. Zoiets had zich in Nederland nooit eerder voorgedaan. Kon je ook niet plaatsen. Uh, ik heb er geen littekens aan overgehouden, kan ik uh, gelukkig zeggen. Die eerste uren, de eerste week... Uh, dan doe je verslag van, van wat hier allemaal gebeurt. Spreek je dan ook mensen, het nabestaande gewonden? Uh, of is het toch voornamelijk gericht op hoe heeft het kunnen gebeuren? Ja, in ieder geval de rol die ik had... Die... Pas daarop op gericht en ook van hoe wordt het nu het bergingswerk gedaan en worden de slachtoffers ge, ge, ge, gevonden en uh, geïdentificeerd. Andere verslaggevers hebben natuurlijk wel contact met de mensen ge, uh, gehad, de slachtoffers. Um, en het, uh, je zou kunnen zeggen dat het voor mij pas echt duidelijk werd uh, wat de impact van het geheel was geweest een week later toen de herdenking was, de eerste herdenking... en mensen ook langs de plek liepen waar het gebeurd was. Ja, toen zag je daar het verdriet, het massale verdriet en de droefenis. En toen besefte ik het pas, pas echt, de week daarvoor ben ik continu in charge geweest om alleen maar verslag te doen. Merkwaardig eh, hoe dat dan ja. gaat, dat je verslag doet van iets... waarvan je eigenlijk de impact nee, nou niet had, volledig de, kan de, begrijpen. Het component was er eigenlijk uitgehaald, omdat het gebied werd afgezet. Mensen mochten daar niet meer komen, journalisten mochten daar dan nog wel zijn. Maar niemand had er eigenlijk ook meer iets uh, uh, te zoeken. Uh, dus uh, ja, je kwam daar geen nabestaanden of anderen uh, tegen, althans ik niet. Die zijn hier nu wel twintig jaar nadat door nabestaanden. zijn aan het luisteren. Mensen van de moslimgemeenschap, Joodse gemeenschap, de Israëlische ambassadeur is er. Over een half uurtje lopen ze naar die plek waar Peter het over had. Daar staat nu een boom die alles gezien heeft. En dit zijn die kinderen van basisschool Crescendo die er nu over zingen. Joost van der Kerkhof. Dat is dat toch, dat consument. En volgens mij, Lucella, zijn het vooral vrouwen. Ik heb nog nooit mannen gezien die ongegeneerd, duwend en trekkend... proberen hun slag te staan af als er uitverkoop is. Ik zeg niks. Als ze het hebben gedaan, vaak op aangeven van hun vrouw. Reclamemakers en winkeliers spelen gretig in op de behoefte aan koopjes. Met als resultaat taferelen die soms grenzen aan hysterie. Ook vandaag weer was het raak bij de dwaze dagen van de bijkorf. Laat u verleiden. Laat u inspireren. Eugène Roorda, reclame-goeroe. Vandaag gaat het weer beginnen. Die deuren gaan open, mensen stormen naar binnen. Het is uh, hysterie die normaal is geworden, want opwinding is tegenwoordig het product. Dus wat zo'n warenhuis doet, is daar, uh, ze noemen het dol en dwaas. En het zijn drie gelimiteerde dagen, dus dan creëer je opwinding uh, onder je publiek. En dat is wat ze willen. En de mensen hebben de illusie dat ze goedkoop uit zijn. Ja, het idee en de illusie dat er wat te halen valt, hè? dat vinden mensen een prettig gevoel. Dat brengt ze in een soort uh, heerlijke koopkoorts. Maar worden we een beetje voor de gek gehouden? Maar de mensen willen voor de gek gehouden dat worden. Dat vind ik nog altijd zo onzin. Ik wil helemaal niet voor de gek ja, gehouden maar worden. Toch word je, in het, toch word je in het, want uh, uh, we leven in een lust... Economie. Als wij lawaai maken en tam, tam maken en zeggen kom bij ons... want hier is het feest en hier is het goedkoop... en hier kan je iets unieks of bijzonders krijgen... dan willen mensen die ervaring meemaken. Dat komt mooi uit, want alleen morgen 25% korting op bijna alle dames... Ik lees zo her en der dat het overjarige troep is of oude nee, nee, voorraden. Nee, nee, nee, dat geloof ik niet. Ik geloof zelfs dat er voor die dwaarse dagen wordt er speciaal ingekocht... En zij proberen daar een ander publiek mee aan te spreken... dan hun reguliere uh, vaste klanten. Dus het is bedoeld als een omzetgenerator. Er wordt gesproken over een dertiende, veertiende maand? Precies, precies. als je gewoon zes, uh, zeven maanden per jaar matig draait... en uh, de, de decembermaand trekt dat recht... dan zijn deze uh, drie dagen... Uh, kunnen net even dat omzetpietje geven... waardoor je aan het eind van het jaar winst uh, maakt. Maar wat is nou de bedoeling van dat wagenhuis? Omzet maken, verkopen. En als je daar dan... Uh zogenaamd kortingen opgeeft van 50 wat schiet je daar dan mee op? De retailer houdt er altijd aan over. Vergis je nou niet, want dingen kosten om te maken... natuurlijk tegenwoordig helemaal niet zoveel meer. Een spijkerbroek kost misschien om te maken een paar euro. Dus of je hem nou aanbiedt van 90 voor 60 of voor 200 voor 100... er zit altijd marge in voor de retailer. Schandalig. Alleen, alleen wij tippelen op die korting. Want wij, zodra het woord korting valt, dan komen we met z'n allen aanhollen. En hoe relatief die korting is, dat beseffen we niet. Het is zover. Wees er op tijd bij, want ze vliegen weg. De diepe aard van de marketing is dat je mensen iets laat kopen... wat ze eigenlijk niet nodig hebben of misschien niet eens willen... maar wat ze wel doen. En daar zijn ze nog blij mee ook thuis. En daar zijn ze hartstikke blij mee. Kopen maakt mensen heel gelukkig. Dus uh, dat evenement van het Waarhuis heeft helemaal geen last van die economische malaise. Ik denk nul. Ik denk nul. Mensen kopen ook om hun eigen zorgen te vergeten. Ik vind toch maar dat u een rare job heeft. Want u, u zegt dat de, de, de mensen worden belazerd. Maar u doet daar als reclameman natuurlijk enorm aan mee. Ja, wij doen daar driftig aan mee, ja. Daar heeft u geen slecht gevoel over. Nee, daar heb ik geen slecht gevoel over. Nee, Totaal niet. Ik vind het heerlijk om dingen te verkopen. Als retailers gewoon iets neerleggen in de winkel... of het nou nijptangen zijn, of regenjassen, of, of uh, krulsets... Als ik dat gewoon neerleg op een tafel voor een goede prijs... dan loopt dat vanzelf de winkel uit. Er komen vooral vrouwen hè, op af. Ja, ik zeg altijd, als vrouwen gaan kopen, dan schakelen ze hun hersens uit. Vrouwen zijn niet calculerend, die denken niet. Die zijn, in, die, die zijn bevangen door lust en hebzucht. Letten eigenlijk niet op wat dingen kosten. Willen gewoon rennend die winkel in. En die nieuwe schoenen, nieuwe draadjes, nieuwe rokjes gewoon hebben. Zegt u dat nou? Vrouwen hebben geen hersens? Vrouwen hebben als ze kopen. Als ze kopen, hebben vrouwen geen hersens. Dat is wetenschappelijk bewezen, meneer Roor. Wetenschappelijk bewezen, meneer Schreierze. Wetenschappelijk bewezen. Ja, wetenschappelijk bewezen is natuurlijk dat iedereen hersens heeft, maar zoals u eerder zei, ze schakelen ze uit. De vrouwen. Nou, dat bleek ook wel online. Het was een gekke huis op de site van uh, de Bijenkorf. Je kon er niet uh, zomaar op. Uh, soms moest je wachten tot uh, tienduizenden wachtenden voor je waren uitgewinkeld. Er was een portier die je dan toeliet. Uit uh, de best betrouwbare bron weet ik dat de wachttijd kon oplopen tot drie uur. Nou, er waren uiteindelijk uh, vanochtend 350.000 bezoekers online. Al dan niet met uitgeschakelde hersens. En ga je die bron ook nog prijsgeven, geven, Lucella? Start de ster maar in, zou ik zeggen.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 Syrië heeft Turkije zijn verontschuldigingen aangeboden... voor de beschieting van Turks grondgebied. Volgens de Turkse vicepremier heeft Damaskus beloofd... dat het niet opnieuw zal gebeuren. Bij de beschieting kwamen vijf Turken om het leven. Eerder had het Turkse parlement de regering toestemming gegeven... om militair in te grijpen in Syrië, als dat nodig is. Nog eens 150 mensen zeggen dat ze ziek zijn geworden... door gerookte zalm van de Harderwijkse vishandelaar Foppe. Het totaal aantal ziekmeldingen komt ermee op 350... Vermoedelijk zijn duizenden mensen ziek geworden... maar het RIVM denkt dat de meesten zich niet hebben gemeld. De zalm is besmet met de zeldzame Salmonella-Thomson-bacterie. De strengere bankregels zijn er niet de oorzaak van... dat banken minder krediet verlenen. Dat zegt minister De Jager... naar klachten over de bankregels van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Volgens De Jager zijn de banken terughoudend met het uitlenen van geld... doordat ze in de nasleep van de crisis te veel risico's zien.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 Marco Verhoef. Ja, en ik heb uh, twee gezichten gehad vandaag. Althans, ik niet. Maar het weer. Vanochtend grijs en regenachtig. Vanmiddag de zon met nog wel een enkele stevige bui. Uh, die buien gaan verdwijnen. Dan wordt het eventjes droog. En dan gaat de temperatuur vanavond al vrij vlot onderuit. Naar 8 tot 11 graden. Maar dan stokt het. En dan gaat de bewolking toenemen. Later in de nacht van het westen uit regen. En bovendien zwelt ook de wind aan. Tegen de ochtend waait het hard langs de kust, windkracht 7. En in de ochtend neemt de wind verder toe naar een windkracht 8. Waarschijnlijk een stormachtige wind langs de kust. Misschien zelfs wel eventjes 9, dat sluit ik niet helemaal uit. In de loop van de ochtend sowieso kans op zware windstoten... tussen de 80 en 100 kilometer per uur. En in de middag wordt het dan langzaam wat rustiger met de wind. En dan gaat de neerslag ons land verlaten, maar maakt plaats voor een paar buien. Misschien een klein beetje zon, het wordt 16 graden. Zaterdag beginnen we met wolken en wat regen. In de loop van de middag klaart het op, krijgen we de zon te zien. En zondag is dan waarschijnlijk een droge dag, ook met zonnige perioden. En in het weekende is het ongeveer 15 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Het is voorlopig een vrij normale avondspits. De meeste vertraging is te vinden rondom Rotterdam en Amersfoort. Rond Amsterdam valt het eigenlijk wel mee met de drukte. In totaal zo'n 150 kilometer file. Vrij weinig bijzonderheden. Er is een aanreding geweest op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rolof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk staat 7 kilometer. Tussen Hoogmade en Zoeterwoude Rijndijk is de linker dicht. Nog steeds is de file vrij lang op de A15 Europort Rotterdam. Tussen Spijkenissen en het knopend Vaanplein 8 kilometer.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 Verdienen ze bij jou deze kerst ook een pluim? Bestel nu op pluimen.nl. Het is zes minuten over half zes. Zo gaan wij bellen met Dorian van Rijsselbergen... die uh, bezig is aan zijn eerste wereldkampioenschap kitesurfen. Zijn teambaas noemt hem de coureur van de eeuw. En de huidige wereldkampioen Sebastian Vettel noemt het een verlies voor de Formule 1. Michael Schumacher stopt ermee. De zevenvoudig wereldkampioen crashte anderhalve week geleden nog in de Grand Prix van Singapore. Achtung, dat gaat niet. Schumacher! Wie een vorjaar gegen Perez! Wie schiet da? dan Wern runter? Wie de alfa van Schumacher? During the past uh, month, I was not uh, sure if I still had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 Niet langer de energie die er nodig te hebben om mee te kunnen doen op het hoogste niveau. Hij zou best kunnen zijn, die Schumacher, maar misschien is dit wel het moment om echt afscheid te nemen. Hij had dat alles eerder gedaan, afscheid van de Formule 1 in 2006. In 2010 keerde hij terug, maar was hij nooit meer zo succesvol als in zijn eerste periode. Jan Lammers, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Voormalig Formule 1-coureur, een afscheid van Schumacher. Definitief, denkt u? Uh, ja, dat denk ik deze keer wel. Dat, uh, die eerste keer is best begrijpelijk, want uh, ja, je denkt dan dat het een mooi moment is om afscheid te nemen. Maar als je dat een beetje te jong doet, dan kan het nog wel eens gaan kriebelen. Dus uh, nee, alle twee logisch. zowel zijn comeback als uh, dat hij er nu mee stopt. Ja, hij is 43 nu. Aan het begin van dit seizoen was hij nog heel positief over Schumacher. Dat las ik ergens in een interview. U zag hem nog wel een race winnen. Is toch niet gelukt? Nee, nou er zijn nog zes races. We dus zijn nog niet helemaal kansloos. Maar uh, ja, God, uh, je, je kunt uh, op een zeker moment niet, uh, niet veel meer dan je materiaal je toelaat. En uh, het enige meetpunt wat je met Schumacher hebt, dat is zijn teamgenoot uh, Rosberg. En uh, wat dat betreft is het is wel erg leuk, omdat we volgend jaar zien we Hamilton naast Rosberg. En uh, uh, je kunt nou niet zeggen dat dit jaar uh, Schumacher zoekgereden is door Rosberg. Hij had ook nog een keer pole position in, uh, in Monaco. Nou, dat staat bekend als een rijderscircuit. Dus wat dat betreft denk ik dat hij terecht mag claimen dat hij nog steeds met de beste mee kan komen. Alleen je moet het materiaal ervoor hebben, dus... Uh... Dat, uh, dat is ja, het feit. Uite uiteindelijk is dat doorslaggevend. Dat, dat goede materiaal dat bracht hem op uh, de meeste kampioenschappen in de Grand Prix. 7, 91 gewonnen Grand Prix uh, races, De snelste rondetijden, de, de meeste polposities, de meeste zegers in één seizoen. 13 keer in 2004. Um, statistisch de beste coureur aller tijden. Maar als u kijkt naar de rijder, wat, wat voor rijder is en was in die termen mogen naar spreken Schumacher dan? Nou, hij, hij had, hij had in mijn, in mijn optiek had hij alles. Hij had alles om uh, voor de voor de race van uh, om van te houden. Maar, maar hij had ook uh, genoeg om, om een hekel aan te hebben. Ja, en af en toe kon hij zeggen, uh, hey, ik weet dat hij, dat hij niet alle is. Maar zo kon hij wel overkomen. En ja, dat is, dat is nu wel een beetje een probleem. Want je hebt net zoveel mensen die, die pro Schumacher zijn als mensen die er tegen zijn. Dat is een beetje een AFC neutraal. verhaal. Maar wat je nu gaat krijgen is dat wat we een paar jaar geleden hadden, toen, toen Feyenoord uit de Eredivisie dacht te verdwijnen. Toen maakte de Ajax er zich zorgen op wie ze dan moesten schelden. Nee. En, uh, en dat is nu natuurlijk ook een beetje zo, dat uh, we zullen allemaal gedesoriënteerd zijn. En van ja, Op wie moeten we nu mopperen? Volgens, dus ja, het... ja. Volgens mij moeten we terug naar 1992 het jaar dat u wel eens tegen hem hebt gereisd. Ja, nou ik heb net uh, de Jaguar in, uh, tegen hem gereden terwijl hij voor Mercedes reed. Dus dat was meer de, de lange afstandsrezen, zoals Le Mans en uh, dat soort dingen. Ja, maar ik heb dat Formule 1. Uh, Formule 1, nou, even kijken, 92 uh, heb ik mijn laatste twee races gereden. Toen reden ik nog niet tegen hem. Nee. Dus, uh... Uh, hoe gaan we hem, uh, uh, uh, uh, hoe denken we aan hem als hij er straks niet meer is? Want hij, de conclusie die je natuurlijk ook mag treffen, uh, trekken is natuurlijk... Marcus Schumacher, na al die jaren, hij heeft het ook wel overleefd, letterlijk. Ja, absoluut, absoluut. En je ziet nu ook hè, die laatste race, ja, dat zijn die momentjes dat je net even niet scherp genoeg bent en even niet oplet. Ja, en dan zie je wat er van komt. Uh, dus ja, ik denk toch dat uh, naarmate de tijd uh, voorbij gaat, dat we met veel respect aan hem terugdenken. Uh, zeker iedere autocoureur in de wereld, die benijdt hem enorm. Uh, er was een moment dat we uit Senna ook enorm benijden. En toen moet ik zeggen, dat moment dat ik zag dat hij verongelukte, heb je in één keer zo'n moment van ja, wie benijdt wie nou? Uh, maar nu Schumacher kan uh, zeker trots zijn dat hij ook nog in staat is geweest... om gewoon een familieleven op te bouwen. En uh, ja dus gewoon ook uh, alles naast het circuit uh, voor elkaar heeft. De dood van Ertels Senne, ook dat was weer lang geleden, 1994. Schumacher ja. gaat door en dan vergeten we straks die arrogantie ook alweer van de coureur. Jan Lammers, dank u wel. Allright, graag gedaan. En zojuist heeft de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan gesproken op de herdenking van de Belmar-ramp. Eerder kon u Joris van der Kerkhof ook horen daar vandaan. Joris, jij, jij hebt nu geluisterd naar van der Laan. En Van der Laan ja, die, uh, ging de mensen die hier zaten... een paar honderd mensen, nabestaanden... mensen van de moslimgemeenschap, Joodse gemeenschap... anderen die hier bij elkaar zitten... die luisteren naar kinderen uh, die muziek spelen... Die, naar anderen die uh, met muziek uh, bezig zijn op dit moment ook. Uh, van de Israëlische gemeenschap uh, zijn er mensen afgevaderd... Die, die nu in het zingen zijn. En Van der Laan sprak die mensen toe... en nam in een beeld van twintig jaar geleden... de mensen mee uh, hier een paar honderd meter verder op 4 oktober... Uh, Tweede, het 4 oktober 1992. Ebert van der Laan. Zeer geachte dames en heren... jongens en meisjes. Ooggetuigen van... zondagavond 4 oktober 1992... zes over half zeven... delen eenzelfde herinnering. Er was lawaai. Aanzwellen van lawaai. Besef dat er... iets niet klopte. Een grote knal of inslag. En dan... Dat moment van volstrekte stilte. En die stilte eh, die is er dan te horen op het moment dat de burgemeester eh, aan het spreken is. Iedereen in gedachten naar twintig jaar uh, geleden. Nee. De saamhorigheid van de Zuidoost wordt uh, geprezen. Uh, de manier waarop Zuidoost was, is na. 4 oktober 1992, totaal veranderd. En Zuidoost is sterker geworden. De Belmer is alleen maar sterker geworden, zegt de burgemeester. Zeg ook andere mensen die hier spreken van het stadsdeel... en van de stichting die zich bezighoudt met het monument... waar straks iedereen naar toe loopt. Een minuut of vijf sprak burgemeester Van der Laan... en dit waren zijn laatste woorden. Hoe moeilijk soms ook. Het is belangrijk dat we eens per jaar die herinneringen delen om in die wereld in beweging gezamenlijk stil te staan... bij die zondagavond 4 oktober 1992 en alles wat daarop volgde. Ik dank u wel. Verbondenheid, kracht en inspiratie. De slachtoffers die nooit uh, vergeten worden. De wonden die helen, maar de littekens uh, die blijven bestaan. Daarover uh, werd gesproken door heel veel verschillende mensen. En uiteindelijk, in het slot van de toespraak van de uh, meneer... die sprak namens de moslimgemeenschap, werd er ook nog naar boven gekeken. Naar het dak uh, van uh, de, uh, het centrum waar hier de herdenkingen plaatsvindt... waar af en toe keihard uh, de regen op, uh, op neerslaat... maar waar nu de zon uh, doorschijnt, naar boven gekeken... en het hogere werd aangeroepen. Tot slot bidden wij, o oh almachtige God, u bent de werkelijke heerser. Behoed ons en onze natie tegen de hemelse en aardse turbulenties. En maak van ons een voorbeeldige natie. U bent onze redding en hou vast. Namens de moskee Taiba en de gemeenschap wens ik u allen veel sterkte toe. Wassalam alaikum warahmatullahi barakatuhu. Vrede zijn met u, Amen. En na deze toespraak is er dan ook nog zo het woord aan Dominee Ru. Die spreekt namens de nabestaanden. En dan zal iedereen hier in de zaal uiteindelijk lopen, een paar honderd meter achter de flat die hier staat. Naar de boom die alles gezien heeft. Iedereen verzonken in gedachten, iedereen in gedachten bij twintig jaar geleden. Met de hand aan de giek laag over het water scheren. De blik omhoog gericht op de vlieger. Dorian van Rijsselbergen, nu als kitesurfer. We praten zo met hem. De fietsers op de Nederlandse wegen. Jolanda van der Velde bij we bij uh, Er staan er bij elkaar 46. Het is een niet bijzondere avondspits. De meeste vertraging bij Utrecht en bij Amersfoort. Uh, er was een aanreding op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmaden nog 7 kilometer. Alle rijstroken zijn vrij. Ook was een aanreding op de A6. Van Muiden naar Lelystad. Bij Almere West 5 kilometer. Het is langzaam rijden op de A50 Arnhem richting Os. Tussen de knopen de grijzeren en EWijk over 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Internationaal is met grote bezorgdheid gereageerd... op de schermutselingen tussen Turkije en Syrië. Gisteren kwamen Syrische granaten terecht op Turks grondgebied... waarbij vijf Turkse burgers om het leven kwamen. En Turkije reageerde daar ook weer op. De Nederlandse oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot... kent Turkije ontzettend goed. Meneer Bot, goedemiddag. Goedemiddag. Vindt u dit een, een spannende situatie die de afgelopen 24 uur is ontstaan? Ja, dat is zeker een spannende situatie, eh, omdat je natuurlijk nooit weet... Eh, hoe zo'n aanval uh, tot uh, bepaalde escalerende bewegingen kan leiden. Dus ik vond het erg spannend. En vond u de, de reactie van Turkije proportioneel? Ja, ik vond die uh, proportioneel. Uh, ik denk ook omdat het af aan duidelijk was... dat uh, hier toch waarschijnlijk een, uh, een, uh, een fout achter zat, een vergissing uh, van Syrische zijde. Want ik kan me bijna niet voorstellen uh, dat Syrië t, uh, op dit moment... Uh, dat het intern zo kwetsbaar is... Uh, een aanval op een traditioneel bevriend land, Turkije, uitvoert. Want daar, daar heeft de Syrische regering niks bij te winnen, neem ik aan. Nee, daar hebben ze alleen maar bij te verliezen. Uh, want ze hebben al de handen vol met de interne situatie. Uh, en niemand uh, zit er op zo'n moment uh, op te wachten... Om, uh, met een groot buurland om het uh, daarmee aan de stok te krijgen. En het Turkse parlement heeft nu een wet aangenomen... die maakt het mogelijk dat het Turkse leger de grens over kan trekken. Dat hebben ze nu niet gedaan, maar als het noodzakelijk mocht zijn, dan mogen ze dat doen. Wat, wat is dat voor ontwikkeling? Ja, nou, ik denk dat dat uh, ook een beetje symbolisch is... Uh, om duidelijk te maken aan uh, niet alleen de Syrische regering... maar vooral ook aan de eigen regering... Uh, dat Turkije zich niet uh, ongestraft uh, laat aanvallen. Want kijk, uh, onder het, het vn handvest kan een land dat aangevallen wordt... Uh, heeft natuurlijk uh, onder het kader zelfverdediging recht om terug te slaan. Dus uh, zeggen hebben eigenlijk hebben ze die wet niet nodig. Maar ik begrijp best dat onder deze omstandigheden uh, de Turken het heel duidelijk uh, naar de wereld uh, te laten blijken. van a, ah, we zijn niet gediend van wat er gebeurd is. Als het nodig is, dan zullen we stevig terugslaan. Syrië en andere landen, en dat gaat misschien ook richting Iran. Pas op, wij hebben een machtig leger en als het nodig is, dan staan we ons mannetje. Laten we even kijken naar de internationale gemeenschap En dan beginnen bij de NAVO, meneer Bot. Die veroordeelt de agressie van Syrië, maar daar blijft het bij. Een goede reactie wat u betreft? Ik denk dat het een hele goede reactie is. Ik ben het niet altijd eens met mijn vroegere collega Lavrov... Maar deze keer wel, toen hij zei de Russische dat, minister van Buitenlandse Zaken. Zaken dat dit een incident was, dat Turkije dat Syrië snel excuses moest aanbieden. Dat is allemaal gebeurd. Uh, dus je merkt dat uh, Rusland, die natuurlijk nog steeds, uh, nou ja, Syrië min of meer in bescherming neemt, uh, dat die ook aandringt op rust. En uh, ik denk dat uh, alle organisaties, de Europese Unie, de NAVO, de Veiligheidsraad. ...er allemaal belang bij hebben dat uh, op dit ogenblik dit uh, conflict niet verder escaleert. Maar waarom komt dan de veiligheidsraad bijeen? Is het een formaliteit om te zeggen van we moeten in ieder geval hier even naar kijken? Want ze komen bijeen vandaag. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, ik denk dat uh, dat ook belangrijk is uh, dat men eindelijk een goede gelegenheid heeft... ...om Syrië nog eens ernstig te waarschuwen. Kijk, iedereen zit in zijn maag met dat interne conflict. Uh, iedereen wil graag uh, nog eens duidelijk maken hoe het Westen en hoe de wereld daarover denkt. Maar in de Veiligheidsraad zit natuurlijk ook Rusland. Daar heb ik net al wat over gezegd. Dus je kan er zeker van zijn dat het weliswaar een stevige uitspraak zal komen, maar dat het niet veel verder zal gaan. Wat bedoelt u met uw woorden, uh, dan gaat de VN-veiligheidsraad nog eens bijeenkomen om Syrië nog eens ernstig te waarschuwen. Schuilt nou, daar niet een soort zwakte van de diplomatie in? Ja, daar zit uh, in zekere zin een zwakte van de diplomatie in. Maar de diplomatie uh, is natuurlijk altijd iets uh, wat stap voor stap uh, moet geschieden. Uh, veel achter de schermen gepraat, veel getelefoneerd. Uh, en zal ik maar zeggen, ik krijg zuchtige taal, zeker in het Midden-Oosten op dit moment, is niet iets wat uh, heel erg gewenst is. meer omdat wij allemaal weten dat geen enkel land bereid is om op dit moment echt uh, gewapend Syrië aan te vallen om een eind te maken aan het interne conflict. Het incident gisteravond, ten spijt waarbij vijf Turkse burgers om het leven kwamen. Ja, dat is uh, maar goed. Syrië heeft excuses aangeboden. Uh, er wordt gesproken van een tragisch incident... En dan is het wel duidelijk uh, dat de Syrische regering natuurlijk ook behoorlijk in zijn maag zit uh, met, uh, met dit ongeval. Uh, anders dan ga je niet zo snel uh, excuses aanbieden. Ook al is dat misschien onder druk van, uh, van Rusland gebeurd. Ben Bot, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Hartelijk dank. Dank u. Sport. Ik weet niet of we normaal gesproken aandacht zouden besteden aan de wereldkampioenschappen kitesurfen. Nu doen we dat wel. Die zijn op Sardinië. De sport staat in 2016 op het programma van de Olympische Spelen in plaats van windsurfen. En daarom uh, hebben we het er nu over, want Dorian van Rijsselbergen die won natuurlijk goud in Londen op de surfplank. Hij is nu overgestapt naar uh, het plankzeilen met een vlieger. Dat was al een hobby van hem. Goedemiddag Dorian. Goedemiddag. Hoe is die eerste wedstrijddag verlopen? Hoe ging het? Uh... Ja, het ging. <laughs> ik, bedoel, ik, ben, ik, ben, ik ben een keer de baan rondgekomen uh, zonder, zonder uh, ledemalen te verliezen. <laughs> en, um, dat is de het maximaal een, haalbare een, nu? Een klein... Sorry? Dat is het maximaal haalbare op dit moment? Nou ja, wel, wel een van de... Ja, ja denk het wel. <laughs> Hoeveelste ben je ja, geworden? Nog... Uh, nou, ik denk dat ik rond, in één race had ik rond de twintigste... 23 gesloten en de, de volgende race zat ik helemaal achterin, dus uh, rond de 40. En dan de laatste race heb ik helemaal niet kunnen finishen, omdat ik uh, ja, de lijnen verstrikt raakte met een andere deelnemer. En was dat jouw schuld? Uh, ja, daar zijn de meningen over verdeeld. <laughs> Wat vind jij niet? Nou, ik, uh, als ik uh, gewoon. Uh, nou, ik vind van niet en hij vindt van wel. Uh, en en wat, wat gebeurt er dan op zo'n moment? Spreek je dat uit en morgen weer verder? Hoe gaat dat bij het kitesurfen? Nee, dat is, uh, het is net als met windsurfen en met het zeilen. Er komt daar een, een protest bij kijken en dan komt er een jury en dan wordt het uitgelegd worden aan de jury wat er aan de hand is. En dan, uh, ja, dan wordt er uh, ge, gelaten bleken uh, ja, wat er gaat gebeuren. En, uh, wil dat zeggen dat je misschien uit de, uit de wedstrijd gezet kan worden dan? Ja, uit één, uit één race maar hoor. Dus, oh, okay. uh, en kijk, wat het ook is, het is voor mij geen het, het, het, het belangrijke wedstrijd. Ik kom hier puur om te kijken hoe, uh, hoe alles in, de, in, de, in hoe de vork in de stil zit. En wat valt en, jou daarbij uh, het meest op? Hoe zit de vork in de stil? Uh, nou, het, het, het, het staat nog wel wat in de kinderschoenen. En er, zijn, er is een, een, goede, een goede aansluiting mogelijk en dat is wel heel erg prettig uh, om te zien. Dus uh, ja, het niveau is al hoog, maar het is niet onmogelijk om bij de top mee te komen. Nou, en wat moet je nog, nog leren onder de knie krijgen om met die top mee te gaan straks? Nou, het is vooral heel erg het, uh, het, het, het vliegeren. Dus het vliegeren uh, met de kite en uh, de, de manoeuvres. Dus het omdraaien met het board. Uh, ja, dat zijn toch wel de belangrijkste dingen waar je heel veel tijd op kan verliezen. En je en, bent... Uh, ja, ja. Je bent toch bij dezelfde coach gebleven? Heb je niet meer behoefte aan iemand die, die echt ontzettend veel ervaring in deze tak van sport heeft? Of heeft jouw coach dat van Twinsurfen? Nou, hij heeft wel redelijk wat ervaring met kaartsurfen. Maar niet. Uh, nee, ik heb geen behoefte aan, aan een Stukscentiniel coach. Want je moet je voorstellen: dat komt natuurlijk niet alleen het tactische en technische deel bij, uh, bij het kijken, maar het coachen is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En je moet je goed voelen bij iemand, en je moet een, een band kunnen opbouwen. En uh, nou, die heb ik al met Ern, en we, kunnen, ja, we zijn gewoon dikke maatjes. En we, we gaan samen kunnen we dit nieuwe avontuur aangaan, en dat is eigenlijk veel mooier dan uh, met iemand, een compleet, uh, compleet nieuw iemand. En de, en de andere kiteservers die, die meedoen, zijn die bereid om jou nog wat, wat kneepjes van het vak te leren of moet je gewoon stiekem afkijken? Nou, een beetje van, van alles wat, maar uh, het wordt heel erg open, wordt je ontvangen en uh, ja, de jongens en de meisjes zijn hartstikke vriendelijk. Dus uh, gelukkig uh, wordt ja, je wordt niet als een, een verrader gezien of iemand die... Uh, die, die alles moet afkijken of zo, nee, helemaal niet. Nou, en wat doet het met je ego dat je twintigste en ergens in de veertigste plek eindigt? Nou, niet, niet zo heel veel, het is meer dat ik het zelf moet accepteren voor mezelf. Ik heb natuurlijk, ja, je wil graag vooraan varen en uh met de laatste race lag ik dan daar uiteindelijk derde bij de bovenboei en dan, dan word je er wel heel erg blij van. Ja. Maar als je dan in de knoop raakt, dat werkt niet <laughs> echt. Nee. Maar het is, het is meer voor mezelf dat ik het moet accepteren. Uh, dus het is niet dat het heel erg uh, mijn ego uh, pijn doet of zo. <laughs> maar uh, het, het gaat goed, weet je. En We zijn hier om plezier te maken en om uh, nieuwe dingen te zien. Nieuwe dingen te leren. En uh, ja, dat gaat allemaal goed. Nou, mooi. Leuk weer uh, van je gehoord te hebben. En geniet ook van het mooie Sardinië ondertussen. Niet alleen naar boven kijken, zou ik zeggen. Ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel. je Dank je, Dorian van Rijsselbergen. Okay. Hoi. Oh, oh, oh. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De fraude rond woningcorporatie Laurentius in Breda is veel omvangrijker dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. Gisteren werd bekend dat Laurentius bijna failliet is. Projectontwikkelaars en aannemers blijken de corporatie jarenlang als melkkoe te hebben gebruikt, schrijft NRC. Oftewel, iedereen verdiende aan deals met Laurentius. Er zijn aanwijzingen voor een netwerk dat al tien jaar actief zou zijn. In Marokkaanse media veel aandacht voor de Nederlandse abortusboot. De boot van Women on Waves werd tegengehouden bij de haven van Smer in Marokko. Uiteindelijk hebben ze toch een manier gevonden om daar binnen te komen. Het schip wil aanmeren om Marokkaanse vrouwen de gelegenheid te geven om abortus te laten plegen. Maar Marokkaanse schepen hadden de haven dus in eerste instantie geblokkeerd. Een van de grootste kranten van Marokko, Hespress, schrijft... De actie vormt een gevaar voor ons land. Het is een belediging en minachting voor de islamitische waarde en fatsoen in Marokko. Ook op Marokkaanse sites wordt er flink over gediscussieerd. Iemand noemt de actie duivels. Maar er zijn ook Marokkanen die er anders over denken. Marokko moet de boot toelaten. Door de blokkade komt ons land slecht in het nieuws. Iedereen naar de pandjesbaas, dat schrijft het Parool. Door de financiële crisis geven steeds meer mensen spullen, meestal sieraden... in onderpand bij de Stadsbank van Lening. Vorig jaar ging het om 53.000 mensen. Dat is een toename van 18 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook goudinkopers rukken op in Amsterdam en doen goede zaken. Steeds meer particulieren verkopen hun goud aan dit soort opkopers. Michael heeft het team veel gebracht dat mensen niet zagen. Hij deed veel achter de schermen. Zo reageert op Sky Sports teambaas Braun op het vertrek van Michael Schumacher. We hebben niet bereikt wat we wilden bereiken en dat is frustrerend. Maar ik denk dat wat we in de toekomst ook nog bereiken... Michael daar een rol in heeft gespeeld. En daarom is hij voor mij de persoonlijk de grootste coureur van deze eeuw. De coureur in de Formule 1. Friese hbo-scholen worden platgebeld vanwege de langstudeerboete... dat schrijft het Fries Dagblad. Het niet doorgaan van de boete leidt tot veel vragen bij studenten. Studenten die de boete al hadden betaald, krijgen hun geld terug... Maar meer weten de scholen zelf ook niet. Het is logisch dat studenten meer willen weten... zegt een woordvoerder van de Hogeschool in Leeuwarden. Maar ja, ook wij moeten eerst afwachten hoe een en ander geregeld wordt. Natuurlijk in alle kranten aandacht voor het eerste tv-debat... van de Amerikaanse president Obama met zijn opponent Mitt Romney. Zowel het Parool als NSC Handelsblad... hebben er grote foto's van op hun voorpagina. Zo zie je Mitt Romney met zijn handen in de lucht actief debatteren... terwijl Obama wegkijkt. Door die passieve houding schrijft het Parool Won Romney het eerste presidentiële debat. De Amsterdamse kunstenares Tinkerbel gaat aangifte doen tegen RTV Rijnmond. Een verslaggever van de omroep heeft twee slakken gestolen... namelijk van haar kunstwerk in het Rotterdamse museum Villa Zebra. Als onderdeel van een tentoonstelling over dieren... heeft de kunstenares daar duizend levende slakken met kralen versierd. De dierenbescherming is er boos over en daarom bracht de verslaggever de twee slakken voor onderzoek naar die dierenbeschermers. De diefstal was te horen op de radio. Oké, okay, nou ja, dan komt het er nu op aan hè, van het uh, slakkenbevrijdingsfront. God, wat zijn er te veel. Ik kan niet eens kiezen, joh. Nou, oké, okay, ik neem deze met die blauwe kraaltjes en wat kraaltjes, Hartstikke leuk. En, nou, en, en deze dan, deze met die rode kraaltjes. Fantastisch. Nou, toevallig heb ik een potje bij me. Nou, dat is raar. Levert dus een aangifte op tegen RTV Rijnmond. En dat het nieuws van vandaag op Dierendag natuurlijk 4 oktober. Na 6 uur gaan we terugblikken op de financiële beschouwingen. Die zijn ook gewoon aan de gang in Den Haag. En we gaan vooruitkijken naar het voetbal vanavond. Twente speelt vanavond in de Europa League ergens in Zweden. En uh, PSV speelt thuis tegen Napoli. Tot zo. Zaterdag in Troskamer breed. Ik heb campagne gevoerd met één belofte: de politieke stand van het land. Namelijk dat ik niet alle beloftes waar zal maken. Over oude politieke vrienden. Mark Rutte, die eigenlijk een partij van de arbeider is en in, uh, in een maatpak. En nieuwe politieke posities. Ik mag toch tenminste hem erop wijzen dat de boete die aantrekt wel heel groot is. Luister zaterdag van 11 tot 12, Troskamer breed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.